Herakles almelo heeft de winst op AZ afgelopen week een vervolg gegeven. Het werd uit bij Sparta 2-1. Het was de eerste uitzege voor Herakles na vijf keer op bezoek te hebben verloren. Sparta stond eerst nog voor, maar in de tweede helft kreeg Herakles de overhand. Vanavond meer bewolking en vannacht trekken een paar buien over bij minimaal 11 graden. Morgen opnieuw zon bij 17 tot... 538... Hits, waardoor de hele wereld keihard naar de dansvloer rent. Een warm welkom bij de Hagelnieuwe 538 Global Dance Chart. Yo, here's 538. En vorige week was dit de top 3. Radio 538. Number 3. Hans-Fort Fisher, Gautier en Chris Lake. Somebody that Number 2. Galantis en David Guetta muurvast tot nummer 2. En Kygo en Eva Max waren de nieuwe nummer 1 dance ter wereld. We vieren het weekend met de nieuwe Global Dance Start. Binnen 10 minuten een door AI-gemaakte dance Eerst nummer 40, Jonas Blue. My ride, I in the At first it made me cry by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 And this is the global dance chart 38 We are never going sluipt er meer AI de muziek in. Succesvolle DJ-producer James Hype... gaf de volgende opdracht aan een AI. Hier is de originele zangopname... van de band Jodeci, Zing Dit Na. De zang die je zometeen hoort... komt dus van een algoritme dat menselijke stemmen imiteert. Wild is het. James Hype is nieuw op 36. Radio 538. Wat voor werk zou Sera doen als ze geen zangeres was geworden? Ik heb altijd gedacht dat ik een uh, frietzaak wilde hebben. Dus frieten wakker, vind ik heel leuk. Ah, nu geen frieten, maar wel vette hits. Sera op 32 in de Global Dance Op Radio 538. You mama, me like a stranger Don't your heart sink when you hear that song And don't you miss me when you're all alone 32 weken, maar hij is ook de artiest met het minste aantal volgers op Instagram, 12.500. Kesso kan dus nog wat leren van onze eigen Chesto. Die heeft er 600 keer meer, maar die is ook een 600 jaar ouder. Hier is hij op nummer 29 in de 15-racht Global Dance Chart. All my life. All my life. Oh, yo, cause I make the beats for the underground. Zet de teller voor David Guetta hits in de lijst trouwens deze week op 5. Vorige week nieuw, nu 13 plekken winst voor The Future is Now, op 25. Activiste Greta Thunberg is weer vrij nadat ze vandaag voor de tweede keer was opgepakt in Den Haag. Ze deed mee aan wegblokkades en na haar eerste arrestatie dook ze op bij een andere plek. Er werden in totaal 400 mensen aangehouden en de meeste zijn weer vrij. In de haven van Maasbracht in Limburg is een man van een vrachtschip gevallen en overleden. Duikers hebben naar hem gezocht en zijn lichaam werd na een uur gevonden. De man woonde op het schip en was er vanmiddag aan het werk. Het is niet duidelijk waardoor hij ervan afviel. In Budapest zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan... om te demonstreren tegen de regering van premier Orbán. Ze liepen in een mars naar het parlement om nieuwe verkiezingen te eisen... vanwege de corruptie in Hongarije. De demonstratie was op touw gezet door een criticus van Orbán... die ook de politiek in wil. In Hardingsveld Giesendam heeft een kind bekneld gezeten tussen een hek en een container. Dat gebeurde bij een basisschool voor de deur tijdens het spelen, meldt regionale omroep Rijnmond. De brandweer heeft een deel van het hek weggehaald om het kind te bevrijden. Hij of zij is niet gewond geraakt. Vanavond is het nog langzacht en vannacht buien bij minimaal 11 graden. Morgen grotendeels droog en zonnig bij maximaal 20 graden. 538 Zaterdagavond, 8 uur geweest. Hier krijg je de 20 allerheetste dancehits ter wereld. Welkom bij de nieuwe Global Dance Chart. Dit mm -hmm. is Purple hè, Machine op nummer 2. Radio 538. Jong a. Sound Kies de Duitse Bennett opnieuw voor een track met French vocals. French vocals are so cool voor mixing them with techno because they always sound so majestic and also kind of dramatic, but always harmonic. I have so much fun playing around with French vocals. Franse stemmen gemixt met techno, klinkt gewoon heel majestueus, dramatisch en harmonieus. Dernier dance van Bennett gaat omhoog naar 17. En de Global Dance op 5-3 af. En dit is nummer 16. In No way No I didn't give you my best I'm the hardest to forget Ando buscando money, puto palome, ando enfocado One little thing to light a spark Kaido en Eva Max waren de nieuwe nummer 1 dansen ter wereld. Oeh, staat het op 3 de uur deze week bij? En welke superster moedig je aan om te gaan feesten met smalletjes? Je bent er binnen no time. Je bent alweer aangekomen bij de bovenste team. We knallen in één rechte lijn door naar de heetste dansen op aarde... met nu Mr. Belt Weasel. It's not Word vomit. There's love, there's heartbreak, there's the good, the bad, the ugly. A mixture of all emotions. Haar clumsy word vomit, oftewel onhandig taal overgeef, stijgt in de tiende wet naar nummer 7. Dankjewel dat je luistert naar de 50 Global Dance Start. My naam is Wessel met nu de meest gezussen. De track wereldwijd, Cyril. I love you. And this is like Mike, and you're listening to Global Dance Chart. Number five. Van Radio 538 Wessel en de Global Dance Chart... Galantis, David Guetta en 5 Seconds of Summer staan met Lighter op nummer 2. En dan het moment van de waarheid, de ontknoping van de lijst, de apotheose... met het antwoord op de brandende vraag, wat is de heetste dancehit op aarde? Volgens de laatste gegevens van de belangrijkste streamingplatforms... DJ's wereldwijd en radiomonitor.com. Gaat die eer naar de hit die we te danken hebben... aan een voormalig brandweerman in het Noorse leger? Sinds zijn ontslag daar zit die wereldwijd de hitlijsten in vuur en vlam. Voor de tweede week de heetste dance in de waarde. Kaigo en Eva Max. En whatever. Number 1.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 bye Dance hit ter wereld. De beat stop niet op de zaterdagavond hier bij Radio 538. Over een paar minuten. Armin van Buren, die doet alvast wat jumping jacks. Om zich op te warmen voor de Dance Department. Ja, dankjewel Wessel, ik heb er zin in. Wat is nu meegenomen Armin? Nou, onder andere voor het eerst op de radio. Mijn track met uh, Hilo. Een hele dikke plaat van de Chainsmokers. Samen met uh, Zurp. En ik ben er trots op uit Brazilië, alok in de hotmix. Dankjewel Armin van Buren, zo meteen hoor je mijn Dance Department. Tot zover de Global Dance Chart. Shout-out naar onze geweldige global hitmixers... Leon Hartog, Mark Terro, Niels Verhoef, Karel Dikkers, Nick Roy en de Dizzy DJ. En mijn naam is nog steeds Wessel van Diepen. Veel dansplezier met Armin zo meteen. Zit u al klaar voor uw belastingaangifte? Vaak is het zo geregeld. Maar twijfelt u bij het invullen van de aangifte? Weet dan dat de Belastingdienst u kan helpen. Met bijvoorbeeld informatie op onze website, zoals een checklist. En komt u er niet uit? Neem dan contact met ons op. Wij zitten voor u klaar. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Ga naar belastingdienst.nl slash aangifte. .nl. Zometeen meteen heet ik je welkom bij het beste feestje van je weekend. Maar eerst het laatste nieuws. 58 nieuws. De Oekraïnse president Zelensky is bang dat zijn land zonder afweerraketten komt te zitten. Een tekort dreigt als de Russen Oekraïne elke dag blijven aanvallen zoals ze dat afgelopen maand hebben gedaan. Concreet zijn er volgens Zelensky 25 Amerikaanse Patriot luchtverdedigingssystemen nodig. De meeste klimaatactivisten die vanmiddag zijn opgepakt in Den Haag zijn weer vrij. Het waren er zo'n 400 onder wie Greta Thunberg. Zij werd twee keer aangehouden. Het lukte de demonstranten niet om de A12 te blokkeren. Ze blokkeerden in plaats daarvan andere wegen in Den Haag. De reddingsbrigade heeft een rustige dag achter de rug. Het was de eerste warme dag van het jaar, maar de meeste mensen gingen nog niet de zee in, hooguit een pootje te baden. De reddingsbrigade waarschuwde gisteren voor het koude water en waarschijnlijk speelde de wind ook een rol, want het waaide flink aan de kust. PSV is weer een stap dichter bij de landstitel. Het werd thuis tegen AZ 5-1 met twee goals van Luc de Jong. Ook debutant Jesper Unicus scoorde. Voor AZ is het de tweede grote nederlaag op rij... na het verlies van woensdag bij Heracles Almelo. Heracles won vandaag uit bij Sparta met 2-1. Het gaat vannacht regenen en het koelt af naar minimaal 11 graden. Morgen grotendeels zonnig en droog bij maximaal 20 graden.